Met het met internationaal. In België is een expedities instituut. Onduidelijk is nog of het gaat om een aanslag. Er zijn, voor zover bekend, geen gewonden. Bronnen zeggen tegen de Belgische zender RTL dat een auto vanaf het terrein opreed en mensen uitstapten en dat er vervolgens een ontploffing was. Het pand staat in Neder-Overheenbeek ten noorden van Brussel. De internationale luchthaven van de Amerikaanse stad Los Angeles is vanochtend deels geëvacueerd na berichten over een schutter. Het bleek Loos alarm. Volgens de politie in Los Angeles is er niet gesloten, geschoten, maar waren er wel harde geluiden. De politie onderzoekt waar die vandaan kwamen. Na de melding werd de grootste vertrek- en aankomsthal van LAX gesloten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen in paniek wegrenden met hun bagage in de hand. De NS verwacht in september een recordaantal van 33,3 miljoen treinpassagiers. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan in een gemiddelde maand. September is door het einde van de zomervakantie altijd al de drukste maand maar door de aantrekkende economie en dalende werkloosheid... verwachten er nog meer drukte in de trein. Om die drukte op te vangen worden oude dubbeldekkers ingezet. De voedselverspilling in Nederland is nauwelijks afgenomen. Het streven van de overheid was om de verspilling tussen 2009 en vorig jaar... met 20 terug te dringen, maar daar komt weinig van terecht. Onderzoekers zeggen dat er een mentaliteitsverandering nodig is. Consumenten zien het nog altijd niet als een groot probleem. Gemiddeld gooit de Nederlander jaarlijks 135 kilo eten weg. De leider van de Colombiaanse rebellenbeweging, Farc heeft zijn strijders opgeroepen vanaf vandaag de wapens neer te leggen. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange gewapende strijd tegen de Colombiaanse regering. De Farc en de regering hebben een definitief vredesakkoord bereikt. Dat wordt nog wel voorgelegd aan de Colombiaanse bevolking. Het weer, de dag begint met bewolking en een enkele bui. Later steeds meer zon, het wordt ongeveer 21 graden. Vanaf morgen droger, meer zon en stijgende temperaturen. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude 13 kilometer na een ongeluk. Vertraging nog ruim 15 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk 3 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst bij Wassenaar, 4 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. En verderop richting Amsterdam bij Oude Wetering. 11 kilometer na een ongeluk. Daar is de vertraging bijna drie kwartier. En de rechterruistrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Nieuwe aflevering van Sanskort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80 hoorde je de Amsterdamse dames van Thai en de Female Intuition. Nou, het is 7 over 2. Het zonnetje schijnt, over jan en we zitten er weer aan de tolweg Tina, uh, de studio van CFM. Goedemiddag. De enige echte Zelfvoortse lokale zender, hè, CFM. Zo is Goedemiddag, het. luisteraars en kijkers, niet te vergeten, we gaan weer drie uur lang live. Zandvoort op zaterdag voor u verzorgen. En terwijl er om twee uur gestart is voor de kwalificatie van de Formule 1... in België op het prachtige circuit van franco Champ. Gaan wij drie uur lang radio voor u maken? Uh, we hebben natuurlijk... Uh, wij volgen uiteraard de kwalificatie. Want ik ga nog niet in op alle straffen die we gaan volgen. We gaan gewoon eerst de kwalificatie volgen. En dan daarna gaan we die 30 extra plaatsen er wel weer bij tellen. Zo, voor, die, uh, Hamilton, uh, die, die Hamilton heeft even straf gekregen. Zo. Daarover later meer. Wat gaan we doen? Uiteraard de, om half vier de evenementenagenda. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Zoals in ieder geval dit weekend uh, op het circuitpark Zandvoort. Spectacolo, sportivo. Een... Uh, een een must voor alle uh, Alfa- en Ferrari-fans. Het is een Italiaans weekend uh, op het circuitpark Zandvoort dit weekend. Goed, uh, half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo, wordt het mooier, wordt het slechter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week om half vijf. Ja, ja dat, is een, dat is een taaie. Want uh, we hebben wederom uh, Dolly uh, als dier van de week. Het zou toch wel eens een keer tijd worden... dat Dolly ook een thuis gaat vinden. Daar meer over rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag, ja, het verzoek bereikte mij vorige week al. En uh, ja, het, het, is, het is een moeilijk gedicht, maar goed, ik heb mijn best erop gedaan. En uh, de titel is alleszeggend, Waarom nou jij? Hé, hey, ja. dat is mooi. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan om tien over drie gaan we schakelen met onze collega Joop van Nes... want die is voor ons aanwezig tijdens de bekerwedstrijd... S.V. Zandvoort tegen Allianz. Volgende week begint de officiële competitie. Hij heeft natuurlijk veel nieuws daarover... dus vandaar dat we hem vandaag ook al, even, ook al in de uitzending halen. En hij heeft ook nieuws over het koninklijke HFC. Dus ik ben erg benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Daarover natuurlijk voor de eerste keer om tien over drie... tijdens de wedstrijd S.V. Zandvoort Allianz voor de beker... Kwart over vier hebben we natuurlijk ook nog pit report. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale, enige echte Zandvoortse lokale omroep ZFM. En mogen we af en toe ook nog een plaatje draaien ook? Oh, geweldig! Nou gaan we weer een goede draai uit de jaren zeventig. Hier is Sailor en Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls,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 En bij het mooie weer van vandaag pas deze plaats zeker Jordi Sailor en girls, girls, girls. Ja, we volgen de kwalificatie uh, Formule 1, uh, Albert Jan. En ik zie je in één keer zwaaien. Heb je nieuws? Ja, nou ja, Fernando Alonso is in de sector 1. Uh, ik weet niet of hij gespint is of uh, geslipt. Maar uh, die is aan de kant gezet. En voorlopig uh, staat Max op een zesde plek en momenteel in de pits. We houden u op de hoogte. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is de nieuwe single van Major Laser. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we feel low? zijn met de zeewatertemperatuur op dit moment. He, lekker cold water, lekker duikje nemen hier in, in Zandvoort, in de zee. Maar pas wel op voor de muien. Ja, het is tijd voor zomstnieuws in het kort. Allereerst heeft bericht van RTV NH. onze collega's. Uh, uh, Noord-Holland heeft vanwege de aanhoudende hitte... en kans op stevige onweersbuien vandaag... Uh, en, en in heel Noord-Holland code geel afgekondigd. Code geel is van kracht omdat de maximumtemperatuur al vier dagen aan gesloten boven de 27 graden uitkomt. Ook vandaag belooft het krikweer tot zomerse waarden te stijgen. Later op de dag bestaat in het hele land kans op omweer. Dat gepaard gaat met hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. De grootste kans erop bestaat tussen 6 uur vanavond en zondag. Eh, eh, eh, ja, 6 uur zaterdagavond en dan tot 3 uur s'nachts zondagochtend. Dus het nationaal hitteplan van de RIVM blijft van kracht. Strandcourant gratis aan treinreizigers uitgedeeld. Al de hele zomer op mooie dagen krijgen treinreizigers... die in Zandvoort aan Zee het station uitstappen... een exemplaar van de Zandvoortse courant aangeboden. De Strandcourant informeert hen over alle strandpaviljoens... maar ook over de regels en veiligheid op en rond het strand. Zo ook tijdens deze tropische dagen. Mocht u ook een exemplaar van deze krant willen hebben... dan kunt u die gratis bij alle strandpavillons verkrijgen. Ook liggen er gratis exemplaren bij de VVV-kiosk... diverse benzinepompstations, hotels en pensions... lunchroom Rabbel en snackbar, het plein op het Kerkplein... en bij de zemermin vis en snacks op de boulevard Bernard. Komende donderdag 1 september organiseert ook Zandvoort... weer de rolstoel- en race van Zandvoort... onder de noemer Mobiliteitsdag Zandvoort... Vanaf twee uur is er gelegenheid om te kijken of mee te doen bij de boog op het plein van Nieuw Unicum. Aanmelden voor deelname via pluspunt Flemingstraat eh, te Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 574-0330. 574-0330. Of e-mail: info: openstaatje ook Zandvoort.nl. Dus komende donderdag 1 september, de mobiliteitsdag in Zandvoort. Tot zover het Zandvoortse nieuws in het kort. Uiteraard ook te volgen via onze eigen app, de CFM Zandvoort app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort en download hem nu. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En volg je nu ook de laatste berichten van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Onder Reddingspost vind je ze terug. Inside, everyone hides one desire. volgen de Formule 1, de kwalificatie Spa-Francorchamps. En uiteraard Max Verstappen, we kunnen melden dat hij door is naar Q2. En dat geldt uiteraard ook voor zijn teamgenoot Ricciardo. Niet voor Hamilton en Alonso. Zij zijn beide niet door. dale. Goedemiddag in Zandvoort. En dan zomers muziek op je radio, je de Elvis Crespo en Bailar, Bailar. Ja, de gemeente en de VVV nodigen ons uit, Albert Jan. Klopt, de gemeente Zandvoort en de VVV werken aan een nieuwe toeristische visie voor Zandvoort aan zee. Zij zijn benieuwd naar uw ideeën daarover. Daarom wordt u van harte uitgenodigd om het gesprek met hun aan te gaan. En wel op woensdag 7 september in Club Nautique om half echt, half acht avonds. En zij uh, hopen op een grote opkomst, want hoe meer input, hoe beter zij uh, de toekomst tegemoet kunnen zien. Dus nogmaals, op woensdag 7 september in Club Notiek om half acht s avonds praat mee over toerisme in Zandvoort aan Zee met de gemeente en de VVV. Kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/ondernemer. www.zandvoort.nl/ondernemer. Woensdag 7 september half acht s avonds. Club Nautique, schrijf het in je agenda en uh, zo gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Eens even kijken of we dat mooie weer van vandaag uh, vast blijven houden. Nou, we horen al een waarschuwing, dus ik vrees het ergste dat het niet echt uh, gaat lukken, Albert-Jan. Hmm. Na deze plaats van uh, Stakehold en de Wallpaper, dan weet je er meer over. Blijf lekker luisteren. Het blijft gewoon zo lekker, hè? deze plaat is zo weer uh, vele jaren oud. Maar blijft gewoon uh, lekker plaatje voor op de radio. Je Dit de single van Stay Cold and the en de wallpaper. En daarmee is het bijna half drie geworden. Tijd voor het weer van de komende dagen. Albert Jan, heb je goed nieuws? Uh, jawel, jawel, ja, je weet wel, wel zeker. Weten. Dat is mooi. Er zijn vandaag perioden met zon, maar er zijn ook op wolkenvelden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 27 graden. Vanavond, zoals gezegd, neemt de kans op een enkele regen- en onweersbui toe. Maar komende nacht wordt het weer droog en klaart het op. De temperatuur wordt niet veel lager dan een graad of 20. Morgen zijn er ook perioden met zon, maar er zijn ook weer wolkenvelden... en in de ochtend is een bui mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en neemt geleidelijk in kracht toe... en de temperatuur stijgt naar waarden van rond de 25. Maandag is er in de ochtend een buienkans de rest van de dag. En ook dinsdag en woensdag is het droog met flink wat zon. De temperatuur stijgt maandag naar een graad of twintig. Dinsdag is het alweer 22. En woensdag liggen de maximaal rond de 24 graden. Ook de eerste dagen van september is het droog met flink wat zon. De temperatuur stijgt gemiddeld naar waarna rond de 22, 23. Kortom, het is en blijft nog... Prima weer. Zo is het lekker weer dus uh, ook de komende dagen. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar ricoweer.nl... of kijk ook eens op meteopagina.nl. En we hebben weer meer muziek. Hier is Enrique Iglesias en Duella El Corazon.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 Dan heb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 con un beso yo quiero acabar este sufrimiento que te hace llorar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 The morning done, let the sound of the birds but the sound of the drums go. ...zal voor tussen 10 en 12 uur... ...en daar is uitgebreid gesproken over de ambtelijke samenwerking... ...en dan hebben we het over de samenwerking met Haarlem. College Zandvoort kiest voor ambtelijke samenwerking Haarlem. Een dynamische plaats als Zandvoort vraagt om een sterke gemeentebestuur... ...met een daadkrachtige en toekomstbestendig ambtelijke organisatie. Hoe kan Zandvoort de uitdaging die het veranderende maatschappelijk landschap... ...met zich meebrengt, het hoofd bieden... ...en wat is nodig om de ambities die het college heeft te kunnen realiseren... Die vraag is door het college van Zandvoort beantwoord. Na verdieping en kennisvergaring uh, heeft het college het voorgenomen besluit... voor de ambtelijke toekomstgemeente Zandvoort genomen. Het college kiest voor een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem. De bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeentebestuur blijft. De burgemeester en wethouders blijven besturen vanuit het raadhuis in Zandvoort... zoals dat al honderden jaren het geval is. Voor de inwoners en ondernemers verandert er zo goed als niets. Zij kunnen, net zoals in nu het geval is, voor dienstverlening terecht op het gemeentehuis in Zandvoort. Nu het voorgenomen besluit op de eindvisie bekend is... vraagt het college aan een ondernemingsraad om een advies uit te brengen op de voorgenomen besluit. Op 13 oktober geeft de gemeenteraad van Zandvoort haar zienswijze aan het college. Na bestudering van de zienswijze van de raad en het advies van de ondernemingsraad... neemt het college op 1 november dit jaar haar definitieve besluit. Daarna is de gemeente Haarlem aan zet om een besluit te nemen... over de ambtelijke samenwerking met Zandvoort. Meer informatie over deze ambtelijke samenwerking met Haarlem... vindt u uiteraard terug op de gemeentelijke website. En dan van dit onderwerp gaan we nog even naar Spaar... De Q2 van de kwalificatie. En Max doet het daar goed in, uh, Albert-Jan. Ja, hij is bijna het snelste, hè? Ja, bijna het snelste. Kleine 2-tiende tussen Rosberg en uh, Max Verstappen op P2 dus. De kwalificatie blijven we voor je volgen bij Salford op Zaterdag. De jaren 80 hoorde de single van de String Out Sister en Breakouts. Ja, Max stappen is door naar Q3. Zit radio in het zand. Voor oh. zon, zee, en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort. Gaan we in de hoogste versnelling. Geloof in je in jezelf. Juist wanneer het lijkt al alsof, alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd op.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 Wat niet meer loopt Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd Omhoog, hoop. hoog, hoog. versnelling. Word wakker want dit is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop En daar gaan Dus geloof in jezelf uh. Juist wanneer het lijkt alsof Alsof het niet meer loopt Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog Hoog, hoogste versnelling wordt te wakker want dit is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop Ja, zelfs onze eigen Max Verstappen gaat in de hoogste versnelling De versnellingsbak is weer gerepareerd van Max En daar zijn we blij mee Momenteel uh, inderdaad de tweede plek in uh, Q2 en Zadala Q3... die we voor je blijven volgen. We hebben het over de kwalificatie in uh, België. Spa, waar ruim 50.000 Nederlanders ja, aanwezig zijn. Uh, Albert Jan. Geweldig. Wat op. een feest daar, hoor. Ja, echt weer oranje. Uh, overal, waar je kijkt, is dus het oranje, oranje overhemden, oranje t-shirt. Nee, geweldig. Super. De Grand Prix van Nederland wordt gehouden in België. Zo is het eigenlijk. <laughs> Mo momenteel. Inderdaad. Hey, de windmolens, ja. gaan ze nou wel of niet komen? Nou, de komende maanden zullen cruciaal worden wat betreft de windmolenparken op zee. Het definitieve besluit over de aanwijzing van windparken op zee... voor de Hollandse kust valt eind dit jaar. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan... met de uitbreiding van windmolenparken vlakbij de kust. Er volgt nog een uitgebreid inhoudelijke behandeling bij beide Kamers. De Eerste Kamer heeft hier, en dit is uh, geen standpuntactie, expliciet omgevraagd. De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Bergen en Zandvoort... We proberen een mede via actieve lobby alle leden van de juiste informatie te voorzien en werken samen met Stichting Vrije Horizon aan rapporten die tot nieuwe inzichten moeten leiden. We blijven van mening dat de windparken op een andere locatie verder op zee en uitzicht, ver genoemd, moeten worden geplaatst, zodat onze economische belangen als badplaatsen daardoor niet worden geschaad. U kunt weer uw zienswijze indienen. Tot 29 september kunt u uw mening geven over de windmolenparken... vlakbij de kust door middel van een digitale zienswijze in te dienen. Hierin kunt u uitleggen waarom u vindt dat dit een verkeerd besluit is. Ook kunt u uw mening tijdens een van de drie informatiebijeenkomsten... kenbaar maken. Ga daarvoor naar www.platformparticipatie.nl www.platformparticipatie.nl En ik zou zeggen, laat uw zienswijze niet verloren gaan. Zo is het. Ik een mooie word, word woord trouwens. Ja, heerlijk. Nou, tot zover het nieuws over het uh, Windmolenpark. Gaat het er nou wel of niet komen? We kunnen er nog tegen in, dus uh, nog tot uh, eind september. En laat je stem uh, absoluut niet verloren gaan, want ja, we willen het gewoon niet, Albert Jan, toch? Nee. Nee. Ook zie je hem zich niet. Althans Albert Jan en ik. Laten we het zomaar zeggen dan. Hier is Survivor! Zijn eerste rondje in Q3 rijdt. Hoor je deze van Survivor, een lekkere gouden ouwe. The Eye of the Tiger. En het zonnetje schijnt lekker buiten in Saltfoort. Hier is Shine, Felix... de zaterdagmiddag bij CFM, je Felix en Shine. Ja, Het zonnetje schijnt ook voor onze Max Verstappen daar in België, Albert-Jan. Ja, momenteel. een ja, ja, ja. Tweede tijd vlak achter Rosberg. Dat was ook wel te verwachten. En op een derde plek vinden we Sebastian Vettel terug. We hebben nog een kleine 4,5 minuten gaan voor deze derde Q3. Dus de, mensen zijn inmiddels, de top 3 staat weer in de pits... Maar wellicht dat ze nog één ronde gaan rijden. We houden nu op de hoogte. Zo is het. Ander nieuws. Geheel iets anders. Uh, heeft u de schitterende tentoonstelling Joods Zandvoort in beeld... 1881-1951 in de protestantse kerk nog niet bezichtigd? Op de tentoonstelling worden 110 uh, fotoproducties... miniaturen, gebouwen, overzichtskaarten, aanzichtkaarten... kijk- en luisterfragmenten, voorwerpen uit de vroegere Joodse hotels... in Zandvoort en een nagebootst strandverhaal getoond. Vanwege het succes van de tentoonstelling zijn er al meer dan 3000 bezoekers geweest. En daardoor wordt de tentoonstelling verlengd tot 10 september. De kerk aan het kerkplein is elke woensdag, woensdag, woensdag zaterdag en zondagmiddag geopend van 2 tot 5. Dus woensdag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 2 tot 5. De tentoonstelling Joost Zandvoort in beeld 1881-1951-1951 te bezichtigen nog tot 10 september. Oké okay, tot zover. Dat nieuws nog even naar uh, Spa. Max is uh, weer naar buiten trouwens voor nog een rondje. Oké. Okay. Dus, tip op naar de pole position zullen we hey baby, maar zeggen. Tot zometeen.